12 uur. De Radio 1 sportzomer. Bas van Werven en Bert van Sloten. Een hele goede middag. Straks aandacht voor de Bleed Beep. De snelste vrouw van Nederland op protheses. En we gaan logeren in een luxe maar ultra kleine en goedkope kamer. Net een studio. Nu het nieuws met Lieselot Thomassen. Vakantiegangers op weg naar het zuiden krijgen op de Europese snelwegen te maken met lange files. In onder meer Frankrijk, het westen van Oostenrijk, delen van België en noord rijn in Duitsland zijn de schoolvakanties begonnen. En dat is te merken, zegt de ANWB. Het is erg druk in, op de Europese wegen en dat geldt dan vooral voor Frankrijk. De grootste knelpunten zijn daar de A7 en de A9 richting het zuiden. En in Zwitserland geldt dat voor de Gotthardtunnel op de A2 richting het zuiden. Om het vakantieverkeer te ontlasten geldt in heel Duitsland op alle zaterdagen in juli een rijverbod voor vrachtwagens. Tussen 7 uur ochtends en 8 uur s avonds. Een man van Rwandese afkomst is in Brussel gearresteerd in verband met de volkenmoord in Rwanda in 1994. De man heeft de Belgische nationaliteit. Hij is gisteren in Oeganda aangehouden en op het vliegtuig naar Brussel gezet. België had vorig jaar een internationaal opsporingsbevel tegen hem uitgevaardigd. Hij wordt beschuldigd van misdaden tegen de menselijkheid. De man bekleedde voor de bloedige strijd tussen Hutus en Tutsis... een hoge functie bij de Rwandese Centrale Bank. Hij deed in dienst van de VN ook onderzoek naar de vreedheden... tijdens de burgeroorlog, maar werd in 2001 ontslagen... toen bleek dat hij zich daar zelf ook schuldig aan had gemaakt.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 En de prins zei daarbij dat ze natuurlijk hoopten op enig moment een keer met positieve nieuws te komen. Of dat daar indicaties voor waren, gaf hij verder niet aan. En hij gaf aan dat ook via ons de koningin Prinses Mabel, de vrouw van Vrieso, maar ook de hele familie... ...veel steun hebben ondervonden van de reacties uit het land van de mensen die ze hebben gesteund.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 Het weer vanmiddag buien met kans op een klap onweer. Het wordt 19 graden op de Wadden tot 23 lokaal in het binnenland. Morgen opnieuw buien, in de middag misschien wat zon. Het wordt dan gemiddeld een graad of 21. Na het weekend komt de temperatuur nog wat lager uit en blijft het behoorlijk wisselvallig. ANWB Verkeersinformatie. Veel vertraging bij Utrecht op de A28. Van Utrecht naar Amersfoort. Na aanredingen is tussen de Uithof en Alfred Dolder, de linkerrijstrook nog dicht. Vanaf de Rijnsweert tot aan Alfred staat 5 kilometer. Verkeer wat wil omrijden op weg naar Amersfoort via Hilversum komt ook in een flinke file. Op de A27 tussen De Rijnsweert en Beeldhoven staat 5 kilometer. Goed nieuws voor verkeer wat via Breda op weg is naar Antwerpen. De werkzaamheden op de E19 zijn inmiddels beëindigd. Verder nog files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... bij de afwitbundsgrote 4 kilometer. En op de A2 Den Bosch richting Maastricht voor hoogte 3 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Marlon van Rijn is de vrouwelijke Blade Runner... en favoriet voor goud op de Paralympics. U ja, wordt de Blade Babe genoemd. Ja, dat lees ik dan ook. Mag gewoon wel voor... blij met zo'n bijnaam? Ja, ik uh, zie het wel als compliment. Ja? Oké. We gaan even naar Libië. De eerste vrije verkiezingen sinds kolonel Gaddafi. Hier zijn Bas van Bergen en Bert van Sloten. Bijna 3 miljoen Libiërs kunnen hun stemmen uitbrengen... voor de leden van een overgangsparlement in Libië. Dus verslaggever Lex Runderkamp is in Tripoli... en bezocht er een stembureau dat al van ver af te herkennen is. Dit klinkt als een moskee hier in Tripoli. Maar het is het stembureau. Ik ben bij een oude school. Langzamerhand beginnen de rijen langer te worden voor het eerst 42 42-jargats van de Libiërs naar de stembus. En eigenlijk moet ik zeggen, voor het eerst in hun bestaan gaan de Libiërs naar de stembus. Want ook voor Gaddafi was er geen enkele sprake van vrije verkiezingen. Politieke partijen waren hier verboden. Even vragen waarom Allah al-Akbar hier uit het stembureau klinkt. Allah akbar to help us for any accidents will happen for... The other people, you know, against the elections. Het aanroepen van Allah is voor ons gewoon een manier om, om geluk te vragen. Om te vragen of de verkiezingsdag vandaag zonder al te veel incidenten kan verlopen. Heeft geen religieuze betekenis, zegt de man. Maar is het niet heel vervelend en, en intimiderend voor mensen die geen religieuze achtergrond hebben... om dit bij je democratische stembureau te horen, vraag ik hem? Dat betekent niets. Het is gewoon een for islam. We zijn moslims en uh, we geloven in God en we geloven uh, in de eerste is de eerste keer dat zitten twee dames jaar de tafel. zitten twee de verkiezingskaarten uit. is de tafel. Zij is de verkiezingskaarten uit. is de eerste die de eerste man is die is de eerste die is de eerste man First person. He's he's his honored to have to be the first one to cast his vote. Well, how did he get this privilege? Uh, uh, what do you mean to be the first? You up early. I work. I just woke up early. Uh, very clever. Uh, <laughs> because I do care about this. Okay. Can you explain why? Het uh, is the first time in my life I feel this is a real democratic election No cheating, no rigging, no I never ever practiced an election before in my life And how did it feel? So happy And what will he say if somebody asks him Where did you vote for? We zijn inmiddels twee uur verder. En het luidruchtige aanroepen van Allah gaat bij het stembureau onverminderd en op een oorverdovend niveau door. Dat horen wij inderdaad. Verslaggever Lex Runderkamp vanuit Tripoli. Radio 1. Sportzomer, tweet. Grote vraag ook weer vandaag. Welke tweets slingeren bekende sporters de wereld in? Wat twitteren de mensen aan de zijlijn? Ron van Gouwen, nou, we hebben je toen straks al eventjes gehoord ook over het CDA. Je speurt daar Twitter af. Hm. Hoeveel mensen volg je eigenlijk zelf? Uh, nou, inmiddels wel een paar duizend, volgens Aar mij. Duizend. Ja, en en, en alles en, in de gaten houden. En er zijn een man of tien die jou ja volgen. Zoiets, ja. <lacht> drie, drie <lacht> volgens mij. Ja. Je moeder, je vader en je vriendin. Oké, okay. zeg hey, maar, Bert, Louis van Gaal. Louis uh, van Gaal, ja, dat is toch wel het onderwerp hè, van, de, van, de, van de afgelopen uren. Van de afgelopen avond, nacht en ochtend. De nieuwe bondscoach, Louis van Gaal. Ja, hij krijgt van alle kanten felicitaties. Onder meer van, van Demi de Zeeuw en Ruud Gullet. Die wensen Louis van Gaal alle succes sportief van Ruud, hij had het best zelf willen doen. En Ronald de Boer die twittert, hengelend naar een bedankje. Hé hey Louis, de KNVB heeft goed naar mijn advies geluisterd. Ik had je als eerste getipt. Ronald vergeet er trouwens nog wel zijn rekeningnummer bij te zetten. Maar ik vermoed dat Louis dat toch wel ergens heeft. <tied> um, ik uh, kijk ook eventjes wat het, het volk dan vindt van, uh, van, van Gaal. Want is het nou wel een goede keus? Op Twitter gemengde reacties, Ed Jasper de Vries die zegt... nou de persconferenties die worden in elk geval weer smullen voor de kijkers. Hashtag ben ik nou zo slim. En Ed Christo Ruijs die zegt... het afgelopen EK was een drama vanwege de ego's van de spelers. En nu hebben we een bondscoach met een grote ego dan alle spelers samen. Psychiater Bram Bakker die verwijst naar het niet gehaalde WK van uh, Nederland in 2002. En zegt Van Gaal redt het niet met oranje zijn ego. Zal het struikelblok zijn, wraakgevoelens zijn namelijk nooit een goede drijf. En Ed, Jules van der Wart, die heeft er wel vertrouwen in. Vooral in de samenwerking met Danny Blind. En Danny zou dan op termijn zelfs Van Gaal uh, kunnen vervangen. En Peter R. de Vries, die vindt het zelfs geweldig. Volgens hem is het echt de beste kandidaat. Hij zegt, er komen mooie tijden aan. Waarop een aantal Louis van gaal fans zich dan weer afvraagt... of het nou wel goed is dat Peter R. de Vries zich achter hun Louis schaart. En tja, dan de Tour. Ja, want uh, op Twitter is het eigenlijk meer een ziekenhuis aan het worden... bij de Nederlandse renners. De renners zijn druk uh, met de foto's plaatsen van gapende wonden... en ver verbandgaren dat onder het bloed zit. Ik weet niet of jullie wel eens in een ziekenhuis of in een ziekenboek hebben gelegen. Maar dan is het altijd fijn om op een kamer of een afdeling te liggen... met mensen die er nog erger aan toe zijn dan jijzelf. Zo twittert uh, Rabo-renner Steven Kruiswijk. Ik voel me eigenlijk wel oké okay na die crash... maar eigenlijk vooral als ik naar mijn teamgenoten kijk... Lieve Westra, die zegt, ik heb een stijve heup, maar we gaan gewoon weer verder. Hashtag de Toer wacht op niemand. Bram Tankink, die zegt, uh, aan tafel vanmorgen werd alweer een klein beetje gelachen. Al hoorde je bij het opstaan nog wel een klein kreuntje bij de meeste renners. En uh, hij vertelt dat hij eigenlijk nog de, het me, de meeste pijn heeft aan het enige ledemaat dat niet beschadigd is. Welk ledenmaat het dan is, dat zegt hij dan weer niet. En uh, Karsten Kroon, die kan ook weer lachen. Hij tweet een grappig fotootje, dat kunnen we nu even zien op de webcam... als het goed is, uh, van het beroemde shot van uh, voetballer Balotelli... die zijn spieren laat zien. Alleen nu staat hij midden tussen de wielrenners... en Balotelli Die zegt in een tekstwolkje... You guys are weak. Uh, ja, en een wat serieuze verhaal, dat is natuurlijk Wout Poels. Uh, want die was er toch echt wel het, uh, het zwaarst aan toe gisteren. Hij kreeg op Twitter honderden steunbetuigingen. En op het uh, account van Twitter zien we gelukkig een geruststellende boodschap over hem. Volgens een doktoren heeft hij goed geslapen en is hij stabiel. Nou, gelukkig maar. Vanmiddag nieuwe sporttweets. En dan hopelijk met een wat minder hoog medisch centrum Westgehaald. Dankjewel, dokter Ron Vergouwen. mind. Dat was Robert Palmer met de nummer uit 1980, John en Mary. Ze wordt wel de Blade Babe genoemd, we waren het er net al eventjes over. Malou van Rijn is de echte naam. Ze is atlete, heeft geen onderbenen en met haar blades... heeft ze inmiddels twee wereldrecords gehaald op de 100 en de 200 meter. En volgende maand vertrekt ze naar Londen voor de Paralympics. Nogmaals welkom, ook aan tafel Michel Levy van hotelketen Citizen M. Um, ook welkom. Dank. Uh, Manou. om met jou te beginnen. Uh, hard aan het uh, trainen voor natuurlijk jouw Olympische Spelen. Uh, noem je het zelf eigenlijk de Olympische Spelen of de Paralympics? Hoe, hoe, hoe de noem Paralympische het? Spelen. De Paralympics, ja. ja. En uh, begint de spanning al een beetje te stijgen? Ja, spelen, zeker. Het Het komt echt heel dichtbij nu. Ja, we hebben nu nog, uh, nog drie wedstrijden. Gewone uh, seizoenwedstrijden. En uh, ja, dan gaan we nog de paar weken training in. En dan is het al zover. Dus het komt heel dichtbij. Ja. En die, die wedstrijden die er dan uh, nog voor de deur staan, uh, loop je dan met de handrem erop om het zo maar eens uit te drukken? Of ga je dan ook voluit? Nee, we zitten eigenlijk nog midden in een uh, kwalificatieperiode. Ons team wordt pas uh, bekend op uh, 17 juli. Dus uh, ja, we moeten gewoon allemaal nog heel hard ons best doen. Maar je uh... bent individueel toch al geplaatst? Ik heb me gekwalificeerd, maar... Uh, de we... estafette nog niet? <laughs> nee, nog dat niet. Uh, uh, ja, als er nog meer uh, <laughs> mensen kwalificeren, dan, uh, dan kan het zijn dat er andere mensen af moeten vallen. Okay. Dus dat blijft nog wel een beetje spannend. Ja. Dus het kan nog zo zijn dat je afvalt? Of ben je helemaal oorcategorie gekwalificeerd? Nou, dat kan zo zijn, maar ja. uh, ik ga er niet van niet je, <laughs> je zit hier wel in de studio, terwijl je eigenlijk moet gewoon trainen. Want je, je traint in Papendal? Ik train in Papendal, okay. ja. Even over die blades. Hoe werkt dat? Want jij mist beide onderbenen. Ik mis beide onderbenen, ja. dus ik loop op, uh, op twee blades. Uh, mm -hmm. Dat houdt in dat... Uh, ja, wat dat zijn dat ik... voor? Dat zijn een soort bananen van? Kunststof? <laughs> ja, bananen, ja. ja, ik noem ja, het inderdaad. ja maar wat, wat voor materiaal <laughs> wat is, het? is dat eigenlijk? Het is van carbon. Ja. Mm -hmm. En uh, ja, het zit, zeg maar, het zit aan mijn eigen been vast. Ja. Dus Het uh, zijn inderdaad twee soorten van... Uh, ja. Banale. Ja, Ik ja, zeg het toch? Ja. Ja, maar het, het, zit ook, het zit ook gewoon helemaal vast. Ik bedoel, het kan er niet opeens uh, afvallen. Nee, ik nee, ben daar zit, ben ik altijd bang voor als ik dat zo zie. Ja, nee, dat kan ik me voorstellen. Maar er zit, je, je, mijn normale been, zeg maar, zit in een soort van koker. En die is helemaal vacuüm afgesloten, waardoor dat uh, heel goed vast zit. Ja, ja. dat kan niet los. Nee. Uh, maar, en het is van carbon, dus het veert in en het uh, loopt het als een, als een gewoon been. Nou, dat zou ik niet weten, nee. want <laughs> ik heb nooit gewoon benen gelopen. Okay. Maar uh, nee, het is zeg maar zo dat als ik kracht geef, dat er dan een stukje kracht terugkomt. Ja. Dus uh, ik stuur heel erg die, die dingen aan. En dan is vooral de truc om je balans te houden en om te zorgen dat jij de kracht op de goede manier geeft, waardoor je recht vooruit gaat en niet een andere kant. En heb je daar ook nog verschillen in? Ik bedoel, Met schoenen heb je verschillen, weten we. Maar heb je hier in deze blades ook nog verschillen? Ja, je hebt uh, bijvoorbeeld verschillen in kracht, in stijfheid. Dat uh, als ik natuurlijk krachtiger word... dan zal die, uh, die blade ook wat stijver moeten worden. Dat ik uh, dat kan controleren. Je je ja, ja, anders ja. Dan, uh, dan raak ik controle kwijt. Ja. Dus daar zit vooral verschil in. Kan je, gewoon, kan je er gewoon op stilstaan ook op die dingen of niet? Nauwelijks, omdat je natuurlijk continu een stukje kracht geeft, dus ja. je krijgt continu wat terug. Dus dat, dat is vooral heel lastig. Ja, je kan niet meer in de kroeg staan. Nee. Of je moet willen staan in de kroeg. Ja. Want je hebt normaal nu hè, gewone prothese aan en dan, dan, dan kan je gewoon lopen, niks aan ja. Dat veert niet in. Nee, die is. zijn heel erg stijf, daar ja, komt totaal niks uit terug. Ja. En ze zijn speciaal voor jou gemaakt? Ja, Frank Jol, een, een man in Horen... die maakte speciaal die blades voor, voor ons hele team. Uh -huh. uh, ja? <laughs> beetje gegeven, ja. <laughs> Nee, want ik, ik wil weten, zij maakt ze voor, je, voor het hele team. Dat betekent dus dat voor anderen het weer net iets anders is gemaakt. De ja. lengte, kan ik me zo voorstellen namelijk, kan ook een rol spelen. Ja, het is natuurlijk heel erg uh, persoonlijk... Hoe, uh, hoe lang ze moeten zijn en hoe stevig. En uh, nou, de, de koker zelf, ieder been is natuurlijk weer anders... Hm. Dus daar gaat best wel wat werk in zitten. Hoe ben je daartoe gekomen? Want je, het is niet meteen voor de hand liggen dat je zegt als kind. Want je bent als, als kind je onderbenen verloren. Ja, ja ik uh, ben uh, tot twee jaar geleden ben ik, uh, gebeld door, door mijn coach Guido Bonsen. Met uh, uh, nou, de vraag of ik het een keer wilde proberen. Of het me leuk leek om, uh, om te gaan hardlopen. Want je sport al op dat moment vrij hoog. Nou, Ik heb uh, gezwommen inderdaad en <laughs> daar was ik toen mee gestopt. En ik uh, een jaartje gewoon uh, een beetje... Niks gedaan. Ja. <laughs> gewoon gestudeerd. En uh, nou, toen eigenlijk op het moment dat ik besloot wel weer eens wat aan sport te gaan uh, willen doen, belde hij mij op en uh, ben ik daarmee begonnen. Maar twee jaar geleden pas? Ja, ja en toen hm. heb ik eerst een jaar op gewoon mijn normale protheses getraind. Om een beetje uh, stabiel te worden. Zodat als ik uh, die bleeds eronder kreeg, dat ik de kracht op kon vangen. En hm. de juiste kant op kon sturen. Je spieren moeten eraan winnen. Ja, ja vooral je, je rompspanning natuurlijk. Je moet heel stevig... Uh, staan om, om te goed kunnen sturen. Ja, je hebt je spierkapsel voor nodig. Dat krijg je als zwemmer natuurlijk gewoon buiten gewoon goed. Dus je ja. bent spiertechnisch goed voorbereid op hardlopen op bleeds. Ja, precies. Ja, ik was natuurlijk al, uh, al een aantal jaar sporter. Dus wat dat betreft, ja. dat is ja. goed. Hoe gaat het dan? Als je de allereerste keer uh, op die bleeds staat, hè? nadat je met je gewone protheses ja. gelopen hebt, is dat dan totaal anders? Denk je dan, dit gaat nooit wat worden? Nou, nee, ik vond het juist meteen heel erg gaaf. Ja? Want het is, uh, er komt echt zo'n nou, je, je kan ineens snelheid maken. Dat als je rent, dan kan je ook echt rennen. Er ja, ja, komt ook echt iets vo volgast. mee. Vol ja, gas. Ja, precies. Dus dat, uh, en in eerste instantie is het natuurlijk heel erg zoeken. Want je gaat alle kanten op. Je bent helemaal niet gewend dat, dat je iets terugkrijgt. Mm -hmm. Ben je afhankelijk ook gevallen? Ik ben nog maar één keer gevallen. En ik hoop het zo te houden. Ja, dat hopen we ook. Zeg. Ja. Nou, ik nee, kan me voorstellen dat je opeens van die enorme krachten krijgt. Ja. Uh, dat dat gewoon lastig is om, om daar rekening mee te houden. Ja, nee, het is vooral bijvoorbeeld ook met afremmen. Dat je, je moet heel er, Je kan niet meteen stilstaan. Dus er zit echt nog wel een soort rem. Dus na de 100 meter, wat je bij de andere spe, uh, hoe het is, sporters ziet. die tegen zo'n muur aanknallen. Ja. Uh, lekker. Nou, dat kan dat, ook dat als je. Uh, Gereedigheidssport. Ja, ja. dat nee, maar is is niet, niet aan te bevelen. Nee, zeker niet. Nee, er komt. Uh, er zit dan nog zoveel snelheid in dat ik uh, ja, bijna je nog een half uitlaten. rondje nodig heb. Hoeveel langzamer of sneller ben je dan een dan een, een, uh, gewoon een valide sporter? Nou, op de 100 meter en de 200 meter die ik nu doe, verschilt dat nog wel, uh, nog wel een aantal seconden. Mm -hmm. Noem wel... even de tijden. Wat, wat, wat loop jij? Ik loop nu uh, net onder de 27 op de 200 meter en uh, 13,5 seconden op 100 meter. Ja. Dat halen wij al jaren niet meer voor, <laughs> Bert. Maar dit zijde spreekt nou, is een aardige wel. <laughs> <laughs> Ik wel, ja. De zuid die Pistorius mag nu mee met de reguliere Olympische Spelen. Was ja. altijd de man van de Paralympics. Mm -hmm. Rent ook met blades. Hij wordt de blade runner Ja, Jij de blade babe, dat klopt toch wel <laughs> helemaal. Maar is hij je grote voorbeeld? Is uiteindelijk de weg naar de ol Olympische Spelen de, de weg die je lopen wil? Letterlijk? Ja, nou, uh, dat, ja, dat weet ik nog niet. Ik ben nu nog zo kort bezig en ik ben echt wel heel blij dat ik naar de Paralympische Spelen mag. En ik ben ook heel benieuwd hoe dat uh, uit gaat pakken uiteindelijk. Ja. En uh, ja, ik denk vooral dat je altijd op zoek blijft naar competitie. En dat is natuurlijk zijn competitie ligt op de Olympische Spelen. En dat is hartstikke gaaf. Dus maar je ja. hebt twee wereldrecords te pakken al, ja, toch? Ja, dat is Maar we gaan goud winnen. Ja. <laughs> Kom op. <laughs> nou, ik, uh, ik ben benieuwd. Ja. Ja, nou, ik ben niet benieuwd. Wij zijn ervan overtuigd dat je goud gaat winnen. Ja, ja dank je ja. Nee, maar dat is een beetje de, ik vind het altijd wel leuk. Uh, dat is een beetje een Nederlandse mentaliteit, toch? Om niet je groter te maken dan je bent. Uh, als, nou ja, als, als, als we hier deze, deze show in Amerika hadden gehad, dan, uh, <laughs> nou, dan werden we van gek versleten. als we daar zo'n gesprek hadden gevoerd, überhaupt al. Nou ja, het is, zo, het is mijn eerste Paralympische Spelen. En er is ook best nog wel heftige competitie. Dus uh, ja, ik, ik weet het ook gewoon niet. Ik, ik ga daar echt mijn stinkende best doen om nog ah. harder te lopen dan dat ik wel doe. En dan. Uh, nou, we maar gaan, we, zo, we gaan zo uitgebreid met je verder praten over hoe je tot de voorbereiding komt... en hoe je in twee jaar tijd tot twee wereldtekorts komt. Dat <laughs> is natuurlijk wel heel interessant. Maar om zes minuten voor half één hebben we nog iets, iets anders. Wel op, uh, op sportgebied. Nou, het gaat over Pieter Wening. Die werd geboren in het voetbaldorp Harkema. Dat hij toch uiteindelijk voor het wielrennen koos, is vooral te danken aan de eerste wielenprof van het dorp. Wiebren Veenstra. En sinds Wening een etappe won in de Tour van 2005. De laatste Nederlandse overwinning overigens tot nu toe. Is Harkema ook een wielendorp. De bijdrage is van verslaggever Maarten Hag. Wat een courage, Pieter Wening. Ja, en de voorsprong toch? Ja, ze hebben een gat. Ja, dat was, uh, was een uh, hele grote prestatie natuurlijk. Heb je dat live gezien? Ja. ja. Het is alles of niks? Met, met z'n allen hier in de tuin, of... Uh... Ja, we zaten wel met elkaar zaten Wat ervoor, hè? He? heeft Wening fantastisch gereden vandaag. Half een minuut hebben ze nu. Ja, ja. U nou... staat nu nog wel op het netvlies. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, dat ja. gaat er niet meer af. Dan gaat het dus doen. tussen Kleuden en Wening. Ja, ik weet dat hij met die Duitse fruit was. En dat hij, uh, die klop, hij klopte met een banddikte. En Pieter Wening gaat het uh, afmaken vandaag. Nou. Ja, Wening? Nou. Het was heel kloos. Het is nog alles niet iedereen op een kop hoor. Een ja, dat was, uh, dat was geweldig. Harkema liep uit. Ja, Harkema inderdaad, zeker. Een unieke prestatie is dat. Ja. De familie Veenstra zit lekker in de tuin. Hier in uh, Harkema, aan de Rijtsma-stritten. Ja, en de, de toeretap wordt, uh, <laughs> wordt even besproken met uh, Andries uh, Wening, broertje van. Ja, broertje van, Pieter. En, en waar fiets jij momenteel? Bij de Wom-Expo ja. Hier in Drachten, de wielervereniging waar uh, Pieter Wening ook groot is geworden. En daarnaast uh, Wopke Veenstra. Ja, dat is correct. Ik uh, ben inmiddels 11 jaar geleden gestopt. En naast mij Wiebere Veenstra. De toervolgers zullen die naam ook nog wel kennen. Nou, dat, hoop ik, dat hoop ik wel, ja. In 1988 en 1991 heb ik toegereden. Dat was voor Bukkler en voor uh, Hitachi. Mooi was die tijd. Ah, ja, absoluut. En verder hier in de tuin Parma, Veenstra. Ja, klopt. Zoals jullie hier allemaal bij elkaar zitten, zo ging het vaker, ja, dat hè? Het bij, dat gebeurt al jaren, ja. En al dat gefiets hier in maar dat uh, is begonnen met wieberen. Toch, ja. wieberen? Ja. Zo zit het, toch? Ja, klopt. Ja, klopt. We lopen even naar binnen, want mevrouw Veenstra, dit zijn nieuwe jongens, hè? Dit zijn mijn drie jongens, ja. Hier hangen ze aan ja. de muur. Wibberen, en dan Witsen en ja. Wopke. En alle drie hebben ze wel eens wat gewonnen hier? Ja, ze waren heel goed. Ja, ja, ja zeker. Ja, ze... We veel ja. Ja. Okay, ik was, ik was, ik was, uh, uh, nou ik denk een jaar of elf, twaalf. Toen ging ik altijd naar de, naar de ronde van Harkema, de, de profronde van de Veen, En dat vond ik zo geweldig. Hoe leefde het fietsen in Harkema? Nee, dat, dat was er niet. Want dit was echt een voetbaldorp. Iedereen voetbalt hier. Harkema's de boys. Ja, Harkema's nou, de boys, tuurlijk. Ja, zeker. Ja, wie kent ze niet? Ja, wie kent ze niet. Ja. Er, was, er, was wel een, er waren wel een paar jongens die uh, toertochten reden. Er waren ik denk een man of zes. Maar dat waren geen wedstrijdfietsers. Het was geen wielerdorp, blijk ik het zo zeggen. Totdat, op een goede dag? Totdat ik begon te fietsen. En, en de proefronde van Veen. Dat vond ik geweldig. Ik heb altijd, gezegd, dat wil ik, dat, altijd gedacht, dat wil ik ook. Zo is dat gaan rollen. En zo is het enthousiasme hier in, in Harkema. Er is zoveel ontstaan, denk ik. Voor, voor een hele hoop. Onder andere Pieter. Nou ja, mijn andere broers dan. Die zijn eigenlijk allemaal gaan fietsen omdat jij ging fietsen En ze dachten dat willen we ook. <lacht> ja, ja, ik denk, ik denk ja. het misschien wel. Ja, ik, denk het wel. Ander, ja. ik zou geen andere, andere verklaring willen hebben. Nee. Zo, we even terug in de tuin van Veenstraas? Je wordt dat wat wielervirus verspreid. En ook bij de familie Wening weet je wat fiets is, uh, Andries? Ja, dat denk ik wel. Ja, dat hebben we op een uh, gegeven moment hebben we er uh, zes bij ons gefiets. Dus uh, Vijf jongens en een meisje. Ook nog een meisje? Ja. Nou, Wopke, jij bent eigenlijk degene die, die de beginjaren van de carrière van Pieter het beste gevolgd heeft? Ja goed, je komt van één dorp en uh, je traint met, uh, met elkaar. En, uh, ik zat al bij Rabobank en uh, bij Rabobank hadden ze dan van die, uh, van die clinics één keer per jaar. En ik weet dat ik toen bij, bij Frans Maas op een gegeven moment aangegeven heb van uh, neem die jongen ook mee. En uh, toen is hij inderdaad boven komen drijven, dat hij uh, toch, was die Denne, dat was hij naar Dennen. dat hij goed omhoog reed. Nou, hij heeft natuurlijk een mentaliteit om, uh, om u tegen te zeggen, die... Uh, hij zal niet snel opgeven. En dat... Is dat zijn sterkste kant? Nou, misschien wel mede, inderdaad. Ja. Ik denk wel dat, dat uh, misschien ook dat hij, omdat hij uit een groot gezin komt... en uh, misschien moest, uh, moest vechten voor zijn kabanaatje. Uh, dat hij... Uh... <lacht> ja, goed, ja. Dat, hij, uh, dat zit er nog wel in, denk ik. Ja, inderdaad. Dat, uh, dat hebben we er vroeger uh, met de pabblepel in gegoten. Vechtlust. Z zou hij het dit jaar weer kunnen? Ja, we hopen het. Ik denk het wel. Ja, ik zie hem nog eentje winnen, hoor. Ja, het is wel de toer, het blijft natuurlijk lastig om in etappen te winnen. Alles moet gewoon meezetten, je moet geluk hebben, goede ontsnapping. Hij uh, heeft een vrije rol binnen de ploeg, dus ik... ah, goed, we, zijn, uh, we zijn een chauvinistisch dorp. En, uh, of het nou om voetbal gaat of om wielrennen, wij, uh, wij vinden onszelf de beste. En, uh, dus Pieter gaat gewoon een, een ritje in dat rondje winnen dit jaar. <laughs> Zeker weten, er is maar één plek wat telt en dat is, uh, dat is de eerste. Ja. Ja. En Tenminste hier in Harkema, dat moet je eerst weten. Ja. ja. De Harkama's mentaliteit? Ja, dat is, ja. Kijk, als je eerste wordt, dan is alles oké. Okay. Dan zeggen ze, fantastisch gedaan. En, uh, ik had ook wel eens dat ik tweede werd of derde. En de volgende dag door Dorfiets of uh, ergens kwam. En dan was het eerste wat ze zeiden ja, in friesland En woe het net, woe het net juster, en, wou het niet. Nee. Was niet goed genoeg. Dat was niet goed genoeg. Nee, dat moest, uh, dat moest altijd het eerste zijn. Ja. Pieter had het WK gereden met de amateurs in Canada. En dan had hij goed, echt heel goed gereden. Ja, echt een uh, hele mooie prestatie neergezet. En volgens mij was hij vijfde. Ja, en een week later stond hij uh, boys bij boys uh, bij het voetballen te kijken, stond hij tussen mij en mijn broer in. Dus dat was het eerste wat wij tegen hem zeiden van, uh, wat nou jongen, woord net. Dus, uh, <laughs> dat zijn van die dingen, ja, dat vergeet je nooit weer. Daar wordt hij uit van. daar is hij uiteindelijk wel hard van geworden. ja. <laughs> ja. Wie Wiebren Veenstra was dat de eerste wielerplof van Harkema, het dorp van Pieter Wening voorheen dus Harkema's Boys, maar nu wielrennen. De reportage werd gemaakt door Maarten Hag. Nu de hoofdpunten van het nieuws met Lieselotte Thomassen. De PVV heeft zojuist de kandidatenlijst bekendgemaakt voor de Tweede Kamerverkiezingen in september. Bij de eerste tien staan alleen bekende namen, geen opvallende nieuwkomers. Achter Geert Wilders staan Fleur Agma op twee en Martin Bosma op drie. Marie Matlener, de laatste tijd Europarlementariër, staat op nummer negen. En Ronald Seurensen, vooral bekend van Leefbaar Rotterdam, staat 49ste en sluit daarmee de kandidatenlijst. Om de werkdruk te verminderen moeten er in het volgende kabinet weer een paar ministers en staatssecretarissen bij, zeggen enkele CDA-bewindslieden uit het demissionaire kabinet Rutte. Dat kabinet telt vier ministers en vier staatssecretarissen minder dan het laatste kabinet Balkenende. Het idee was dat de regering in tijden van bezuinigingen en inkrimpingen het goede voorbeeld moet geven. Maar in de Volkskrant zegt minister van Defensie Hille dat de inkrimping achteraf gezien geen verstandig besluit is geweest. En een Belgische man van Rwandese afkomst is in Brussel gearresteerd... in verband met de volkenmoord in Rwanda in 1994. Hij wordt beschuldigd van misdaden tegen de menselijkheid. De man deed voor de VN onderzoek naar de vreedheden tijdens de burgeroorlog... maar werd in 2001 ontslagen. Toen bleek dat hij zich daar zelf ook schuldig aan had gemaakt. Het weer vanmiddag buien, kans op een klap onweer. 19 graden op de wadden tot ongeveer 23 lokaal in het binnenland. Morgen ook buien, in de middag misschien wat zon. Het wordt dan een graad of 21. Na het weekend komt de temperatuur nog wat lager uit. En het blijft behoorlijk wisselvallig. Aan WB, verkeersinformatie op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... ...staat tussen knopend Eemles en Alfred Bunschoten 5 kilometer... ...zijn deels omrijders vanwege de aanrijding op de A28. A2 Eindhoven richting Maastricht voor knopende hoog 2 kilometer. Door werkzaamheden op de A12 Utrecht richting Arnhem bij Veenendaal 2 kilometer. Op de A27 Utrecht richting Almere, tussen Beeldhoven en knopende Eemnes 5 kilometer. Het zijn ook omrijders vanwege de A28 Utrecht richting Amersfoort, tussen de knopende Rijnsweerd en Afweerdendelden nog 5 kilometer. Na een aanreding is daar maar één rijstrook open. Vanwege de werkzaamheden op de A50 Arnhem richting Os, tussen de knopende Valberg en Ewek 2 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De PVV kwam met zijn kandidatenlijst zojuist op 2 Agenma, op 3 Bosma... en op 49 Ronald Seurensen. En we praten zo dadelijk ook over een hele andere manier... om te slapen in een hotel. Dit is de Radio 1 Sportzomer met Bert van Sloten en Bas van Bergen. van de formatie Chantel. Goeie tekst. Een vaste top drie en een aantal onbekende namen. Verder veel mensen die nu al in de fractie zitten. Dat is in het kort de PVV-kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. Net bekend geworden, Lieselot had het er al over. Michiel Breedveld is in Den Haag. Michiel, wat valt jou op? Nou, wat opvallend is, is dat uh, twee mensen uit de Eerste Kamer nu op de lijst voor de Tweede Kamer staan. En dan hebben we het over uh, de fractievoorzitter in de Eerste Kamer, Magiel de Graaf. Is op de vijftiende plek gezet door Geert Wilders. Um, ja, Magiel de Graaf uh, bij zijn aantreden destijds uh, wel gebombardeerd tot kroonprins van... Uh, uh, ...van de PVV-kroonprins van uh, Geert Wilders... ...staat dus nu op de lijst voor de Tweede Kamer. vind ik heel opvallend. En op de nummer 12, Reinette Klever... ...ook een uh, senator uh, die in de Eerste Kamer dus zitting heeft nu... ...en dus nu ook voor de Tweede Kamer opgaat. Ja, en voor de rest, zoals je zegt... Uh, ...het zijn vooral de bekende namen met een aantal onbekende aanvullingen. Ja, en wie zijn de onbekende namen en wie zijn de, de, de aanvullingen dus? Uh,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 Die dus nu allemaal op de lijst staan. Dus samen met Fleur Agema, Martin Bosma... Nou Barry Matlener uit Europa... Magiel de Graaf uit de Eerste Kamer... zou je kunnen zeggen dat Geert Wilders... Uh...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 Hou me te goede. Uh, het is een lijst met uh, 49 mensen, maar zo gauw ik uh, de gauwigheid nu kan zien, zie ik niet uh, afvallers uh, die in de huidige fractie uh, zitten. Ik zal het zo nog even precies nazoeken, maar uh, je ziet inderdaad alle bekende namen uh, erop staan, alle Kamerleden. Dus ook Dion Graus, uh, die uh, toch uh, nou, een, een, een, een bijzonder Kamerlid is, zou je kunnen zeggen, opnieuw beloond met een plek uh, 11 op de op de kieslijst van de PVV. En Helder ja, staat erop. Helder. Uh, daar was even sprake van uh, uh, in het geruchtensecuïe... Uh, dat zij iemand zou zijn met ja, wat dan tegenwoordig heet... gewetensbezwaren over de lijn en de manier van leiding geven in de PVV. Nou, werkelijk geruchten dus. Want zij uh, staat dus uh, nou ja, onder Martin Bosma en Fleur Agema op de vierde plaats. Dus uh, zij uh, wordt hoog ingeschat door Geert Wilders. Dus dat soort geruchten zijn daarmee volledig de kop in En wat is de eerste nieuwe naam waarvan jij zegt... die ken ik helemaal niet? Nou, ik moest echt heel erg nadenken bij Danai van Weerdenburg. Uh, volslagen onbekend voor mij in ieder geval. Um, daaronder zien wij staan bijvoorbeeld Vicky Meijer. Uh, zij is uh, lijsttrekker en uh, fractievoorzitter... in de uh, Provinciale Staten in Zuid-Holland. Uh, dan zien we daaronder staan Daniel Terhaar. Hij zit in de Provinciale Staten Gelderland... Nou, Mark van den Berg, onbekend, Alexander Kops, Edgar Mulder. We zullen natuurlijk, dat zijn allemaal mensen die nog, nou ergens wel in de aanmerking zullen komen voor een verkiesbare plek, zo begin uh, 20 uh, op de kieslijst. Ja, we zullen zien uh, uh, wat dat voor mensen zijn. Uh, Wilders heeft natuurlijk zijn partij van de grond af opgebouwd. Met mensen die nog geen reputatie hebben in de politiek. En dat zie je nu toch weer terug dat ook ja, verslagen onbekende. Uh, ja, een, een, een start maken in die partij naast dus de mensen die dus op tal van manieren dus en als fractiemedewerker en als raadslid en als statenlid dus nu ook weer als Tweede Kamerlid op de lijst komen Goed, 49 plaatsen, dat uh, hebben we meegekregen oh nog trouwens één ja. ding ja, uh, lijstduwer is Ronald Seurensen op nummer 49 ja, best is een bekende toch hè, van de Precies. Dus, ja, ja. die kennen we nog wel ja. uit Rotterdam Lijst duwen dus. 49 plekken zijn er vergeven door Geert Wilders. Dankjewel, Michiel. Ja, en Alexander Kops staat er ook bij. Alexander Kops, dood wellicht. Ik hoop dat hij het on goed onderzocht heeft, Wilders, deze keer die, die hij uh, aan boord krijgt. We gaan even naar Aken, naar het CHIO. Het concours Epique Internationale strijd om de vierde plaats om het dressuurteam dat naar Londen gaat. En de ontknoping is nabij, Ed. Ja, ik denk Bas dat uh, het al duidelijk is. Want Patrick van der Meer met Oezo, hij was al de betere in de Grand Prix. De wedstrijd, de verplichte figuren van de afgelopen donderdag. Maar nu in die Grand Prix speciaal is hij halverwege de 33 verplichte figuren. Die worden gereden in stap, draf en galop. En dan uh, diverse zijgangen, pirouettes en dergelijke. Maar we zien acht uh, en acht en een half. En af en toe is een zeventje waarbij dan een jurylid misschien een beetje zuur kijkt. Maar ook de onderdelen waar een dubbele coëfficiënt is tussen de... Dubbel. Daar zien we goede scores. En ja, ik denk dat hij uh, nu al op een gemiddelde zit van zo'n uh, 374 procent. En hij moet uh, 71-3-4-5, uh, nee, 3-5-0 rijden. Om boven uh, Imke uit te komen wanneer je optelt de twee proeven. Die van donderdag en van vandaag. Ik denk dat dat uh, gaat lukken. En dat deze Patrick van der Meer met Oezo een, uh, een nieuwkomer. Maar toch ook niet helemaal. Hij heeft zijn paard, uh, die is nu elf jaar Oezo, heeft hij vanaf zijn derde in zijn bezit... Hij is er ook bij de jonge paarden wereldkampioen mee geworden. Iemand die op de achtergrond aanwezig was. Het mentaal een beetje moeilijk had. Maar hij heeft enorm veel ondersteuning gekregen. Juist om die component, dat mentale. Om, om dat voor zichzelf als ruiter te verbeteren. Nou, het paard rijdt goed. Is goed. En ja, het paardtoets van Imke Schellekens Bartels. is gewoon nog te kort bezig actief in die Grand Prix. Deze geweldige Amazone. Die Imke, die weet er toch van alles uit te rijden. Tot tot grote waardering van iedereen. Maar ik denk toch dat Chef Jan de chef, de equipe, niet om deze Patrick van der Meer... met de Oezo als vierde en completerende ruiter voor Londen heen kan. Patrick van der Meer dus wellicht op weg naar Londen... met Oezo, Ed van der Bent, in de akenbed. Sia, a o Eh, o ik zeg het nooit goed. Nee. Het GIO, het C-H-I-O, was Internationale. En tot tot en le, voilà. Ja, le voilà. Een <laughs> nieuwe hotelketen, Citizen M, die de wereld verovert. Met de nadruk op uh, efficiënt. Kleine kamers, maar met veel luxe en alleen de noodzakelijke diensten. Allemaal om de moderne reiziger te bereiken. Is de nieuwe trend? We gaan het vragen aan de medeoprichter van Citizen M. Dat is uh, Michael Levy. Goedemorgen. Goedemorgen. Ook nog in de studio, Malou van Rijn. Meneer Levy, uh, ja, waar komt het eigenlijk vandaan, dit idee? Nou, het komt eigenlijk vandaan dat er niet zoveel nieuws kwam uh, in de hotellerie. We probeerden eigenlijk een beetje voor te kwakkelen op wat er vroeger was gedaan... en de trends in te voeren. Maar je ziet niet, zoals in andere industrieën, een grote quantum leap... waar mensen gewoon opnieuw beginnen en kijken wat zijn nou de trends, wat is... Uh, een huidige reiziger, wat is veranderd, wat zijn de behoeftepatronen... Maar en dan echt helemaal van nul af terugbegeven. Heb ik als reiziger dan behoefte aan iets nieuws? Uh, denk ik wel. ja. Ik denk dat er heel veel veranderd is uh, thuis. zijn We uh, gewend geraakt aan techniek. We zijn gewend, gewend geraakt aan allerlei uh, ja, elementen die we eigenlijk voor gewoon aannemen. Dat is dus gewoon, laten we zeggen, de sociale media, maar dat niet alleen. Uh, een, een tv, internet, dat soort zaken? Ja, nou ja, uh, ik zeg wel eens tegen mijn kinderen dat wij vroeger een raampje open draaiden in een auto. Nou, <laughs> kijk eens me aan alsof ik gek ben. Lachen dat is uit. natuurlijk wel voortgang. En als je vijf jaar geleden had gezegd: ik ga een nieuwe. Elektrische auto kopen, zei ze, en het verlengsnoer dan. En vandaag aan de dag vragen ze welke. In de hotellerie kennen we niet dat soort quantum leaps. En daarom bent u daarop ingestapt, in die zin van dat u dacht: van ik moet het eens op een andere manier doen. Waar bent u op uitgekomen? Nou, ik denk dat wij eerst zijn gaan kijken dat uh, het reizen is eigenlijk veranderd. De wereld is klein geworden. Uh, het middensegment is veel meer gaan reizen. En als je niet een hele dikke portemonnee hebt en alles kan betalen, dan uh, is het niet altijd dat je in grote luxe baat en, uh, en verwend wordt. En we zijn gaan kijken, wat is nou met een team... dat heb ik absoluut niet alleen gedaan. Een groot team heeft eraan gewerkt. En uh, ik denk dat we zijn gaan kijken... naar nou, wat is nou belangrijk vandaag aan het reizen? Nou, Er zijn een aantal dingen die niet verrassend zijn. We willen een lekker bed. Als je slapen verkoopt, is dat natuurlijk een logische zaak. Ja. Maar uh, hoe uh, kunnen we nou het beste uh, gewoon nabootsen... wat we vandaag aan de dag uh, gebruiken... als we een normale dag doorlopen Comfort en thuiskomen? Ja, ja, een beetje comfort hebben. Ja, comfort ja, en ook persoonlijkheid. Hier, hier, hier aan tafel zit een, een reiziger, tenminste ik neem aan Malu, dat je de hele wereld over gaat. Ja, zeker. Komen we wel over een aantal plaatsen. Ja, en wat, uh, die hotelkamers, is dat uh, echt uh, een verschrikking om te zijn? Nou ja, als je er dus inderdaad wat langer zit vooral, dan, uh, dan wil je niet de op je hotelkamer blijven. En dan is zo'n lobby ook niet altijd alles. Dus uh, ja, ik vind het wel en, interessant. En daar heeft Michael uh, goed naar geluisterd volgens mij. Ja. Even, want uh, dat doen jullie anders. Hè? Hoe ziet dat, hoe ziet ja, dat eruit? Ja, ik denk dat bij ons, uh, als je binnenkomt, dan... Uh, we hebben een beetje gekeken thuis. We hebben een kleine slaapkamer en dan een woonkamer en een uh, eetkamer. En uh, waar spenderen we de meeste tijd in de keuken? Dus bij ons, als je binnenkomt, is het een, een, een living environment... waarbij uh, woonkamers, eetkamers, werkareas, uh, een open keuken... Uh, wat wij uh, een 24 uur pitstop voor je stomach noemen, Canteen M. <laughs> uh, is allemaal aanwezig. En krijg je niet het lobby-idee waar dan een restaurant, een bar aan ja. zitten. Die 20 uur van de dag een, een zwart gat zijn. Ja, ons, ons is de echt één omgeving waar je graag gewoon zit, in uh, inknalt, even lekker werkt. Ja. Uh, gratis wifi overal. En waar je met elkaar ontmoet. Dus het is eigenlijk meer een all-suite concept. Ja, dus je kamers zijn klein. Je kamertje gebruik je eigenlijk alleen maar om te slapen. Uh, en, en, en beneden, zijn echt, uh, daar kan je lekker loungen, lekker zitten, lekker werken. Maar ja. Lopen er dan van die mevrouw met, met van die hele tachtig hele, dinierkousen... op uh, gezondheidssandalen met het rondbrengen van slechte koffie? Hoe gaat dat? <laughs> Heb je bediening in het hotel? Uh, ja, wij, wij, wij gebruiken heel veel techniek. Dus uh, bijvoorbeeld mm -hmm. het in- en uitchecken doe je op een kiosk. Uh, dat zijn we gewend. Er zit geen mens meer achter. Er zijn wel mensen aanwezig. Onze ja. ambassadors, hè, onze line staff, die, die eigenlijk het uh, ideaal en cultuur van ons bedrijf ja, Even tussendoor, moeten al die Engelse termen zo? Hoort dat bij de business? Ja, hotel business. Uh, ja <laughs> ik, ik heb heel lang in Amerika gewoond. dus okay. dat is wel nou, ja, wat we, plakken, je vergeven, maar ik vroeg me zo opeens af. Ik denk. <laughs> <laughs> maar maar de, de medewerkers heten echt ambassadors. En uh, dat, uh, dat is ja, toch wel een internationaal ja, Maar dat woord. zijn er heel okay, weinig waarschijnlijk. Ook dat is efficiënt en kost, kosten drukkend. Je hebt een schoonmaker en iemand die een beetje oplevert. cleaner. Nou, ik denk dat het wat meer is. Het is toch, je, je wil ontvangen worden met een glimlach. Maar uh, je zult niet horen, Mr. Van Werven, welcome. Did you have a good trip? Nee, nee, het uh, is dus meer een vriendelijke hi, hoe is het? En of je geholpen kan worden met het proces. Juist. Maar ik neem aan dat je je eigen naam redelijk goed kan spellen. Dus als je je eigen <laughs> reservering hebt gemaakt elektronisch... is het ja, ook heel makkelijk waar. om die incheck te doen. En we ja. zien dat mensen uh, het plezierig vinden om controle te hebben over... Ja, uh, het in- en uitchecken waar je normaal in een lange rij staat... en uh, eigenlijk verveeld raakt mm. of tijd verliest... en wel vriendelijk ontvangen wordt. En de ambassadors maken een uh, lekkere kop koffie voor ja. je... kunnen een cocktail shaken en, dit, en uh, een glimlachen. En dit is bedoeld voor het middensegment, zal ik maar zeggen? Dus ook gewoon, het, het is niet al te duur? Uh, nee, ik denk dat, dat uh, we noemen het value... Uh, niet zozeer gericht op budget, uh, maar het is een, een value... En uh, ik denk dat als je in het middensegment reist... dat je ons hotel erg verrassend wilt vinden... en uh, uiteindelijk voor een, een hele scherpe prijs uh, kunt vinden. Zitten ze en waar zitten jullie nu? Uh, we zijn begonnen op Schiphol, ja. en uh, op de Amsterdamse Zuidas, de Beethovenstraat. En we hebben een hotel in Glasgow geopend... en uh, deze week uh, heel trots uh, op de World Stage plaatgenomen in Londen... Waar, uh, waar we het, ons eerste hotel van vier hebben geopend deze ja, week. Ja. Nou, we gaan heel nog even verder praten. We gaan even heel snel naar de CHIO in één keer goed in Want er is Patrick van der Meer op Oezo. Hoe is het gegaan net van de band? Ja, hij heeft die hoge scores vast weten te houden, Bas. En beëindigt met een uitstekend scorespercentage 74,778 Op basis van de voorlopige telling wordt nog met de hand nagerekend... dat het secuur in die dressuur. Maar op basis van de elektronica is dat het resultaat. Dat is dus ruim 2 procentpunt meer in dit onderdeel Grand Prix... speciaal dan Imke Schellekens-Bartels. En ja, zoals ik al zei, dan kan de bondscoach er niet omheen... om hem als vierde lid toe te voegen aan het team... dat voor de dressuur Nederland zal vertegenwoordigen... De andere drie waren al bekend. Anki van Gunsven met Sally voor worden haar zevende spelen. Adelinde Cornelissen met Parsival en Edward Gal met undercover. En daarbij dus de Westlander, Patrick van der Meer met Oezo. Dankjewel, Ed van der Gisteren was het een slagveld in de Ronde van Frankrijk. Een grote valpartij, het leverde diverse slachtoffers op. Waaronder Wout Poels. Steven Daneboud sprak vlak voor de start... met de teammanager van Vacan Soleil, Daan Luiks... en vroeg hem naar het laatste nieuws over zijn kopman. Wout ligt op dit moment in intensive care. Uh, ze hebben hem overgebracht gisteravond nog van het militair ziekenhuis naar het academisch ziekenhuis. Omdat ze daar uh, een, uh, een chirurg hebben die uh, deze operaties het beste aan zou kunnen. Zodra er iets zou gaan bloeden moet er meteen geopereerd worden. Uh, maar dat zou betekenen dat er uh, mogelijkwijs iets verwijderd zou moeten worden. En dat, nou, op dit moment proberen we alles te besparen. Dus uh, zolang het niet bloedt dan uh, ja, kan het behouden blijven. Ja, dus dat is de situatie. Het, het, het kan alle kanten nog op. Het kan de goede kant op. Dat het lichaam zelf herstelt. Uh, maar dan, dan zijn daarin zijn de komende dagen kritiek. Dus begrijp ik goed. Ja, we hebben begrepen dat hij sowieso uh, nog drie dagen absoluut niet vervoerd mag worden. Of zo, want hij ligt daar op de intensive care. Dus uh, zowel uh, Wout moeder als uh, zijn broer Norbert zijn uh, gisteravond aangekomen. Heb hebben geslapen in het teamhotel. En onze ploegarts is erbij geweest tot, uh, tot vannacht half drie samen met familie en ik ook nog. En zometeen na de start ga ik terug naar Wout. Heb je met hem ja, enige woorden kunnen wisselen? Ja, gisteren, of tenminste vannacht, om half twee toen ik erbij was. Uh, toen was hij even bij. Uh, kreeg wederom weer echt ontzettend veel pijn. Want dat hebben ze meteen gestild toen hij in het ziekenhuis was. Maar dat was ver uitgewerkt. Uh, ja, hij gaat nu pas beseffen wat er allemaal gebeurd is. Hij weet niet precies wat er was. Hij weet alleen dat hij heel erg van voren zat. Dus de valpartij moet echt van voren gebeurd zijn. Maar hij weet niet waar hij op gevallen is. Uh, en hij klaagt over ontzettend veel pijn. Het moet een bizarre ja, sfeer ook in de ploeg geven dit. Dus niet, ja, dit is niet zomaar letsel hè? Nou ja, er wordt heel vaak gezegd, ja een breukje, hè, even naar huis. En, uh, ze plakken het aan elkaar, een sleutelbeen en er wordt daar een beetje lacherig over gedaan. Maar uh, ik zag gisteren alleen witte kopjes en iedereen maakt zich toch wel heel erg zorgen. En uh, Wout uh, stuurde zelfs op een gegeven moment een berichtje terug vannacht. Omdat er heel veel mensen, ik stuurde het over Wout, je zult het wel niet zien, maar we zijn er. En toen kwam er in één keer iets terug en dat is toch, uh, maakt toch heel veel emotie los in zo'n team. Daan Luiks was dat in de bijdrage van Steven Dalenbouw. De valpartijen. Joris van den Berg die, uh, is daar ook bij de start van de Tour. Joris, want daar gaat het over natuurlijk, hè, over die valpartijen. Rabo is ook uh, zwaar getroffen uh, gisteren. Um, hoe is het trouwens met die, uh, met die renners? Nou, met de Rabo-renners, als je, als je er naar kijkt, dan ziet het er lelijk uit. hoor. Ze zitten in het verband. Net bijvoorbeeld al Rob Ruiter van Vakantseleid DCM. Knieën, elleboog, allemaal in het verband. Bij Rabo, Geesink, ook aan de pols geraakt. Mollema had wat bandages hier en daar. De verplegers hadden het druk gisteren. En de stemming bij Ramenbank is ondanks dat alles heel goed. Er hangt een leuke soort humor om de ploeg. En ze halen de schouders op. We moeten verder. Ja, we moeten ook anders zeggen ze. Ja. We gaan gewoon verder in de koers. We gaan nee. aanvallen. En dat gebeurt vandaag ook. De enige fitte man van de ploeg, Luis Leon Sanchez... de man die in het begin van de toer de pols geblesseerd raakte... die zit nu in een kopgroep van zeven man. op dit moment. Want de koers is al 27 kilometer onderweg. Ja, nou dan heeft hij zijn fiets weer terug. Ja. Want gisteren heeft hij die uitgeleend aan een van die mensen die gevallen was volgens mij. Uh, maar het is de eerste grote etappe. Worden er eigenlijk grote verschillen verwacht? Of denk je dat de favorieten... Uh, vooral elkaar in de gaten gaan houden. Nou, dat gaat uh, allebei gebeuren. De favorieten gaan elkaar in de gaten houden. In het klassement, ja, dat, dat wordt even gezeefd als het ware. Want nu staan er nog steeds mannen voorin uit sterke ploegen en mannen die in sterke proloog hebben gereden. Het zijn allemaal goede renners hoor, die nu voorin staan. Het zijn pikkels, want de eerste week is het zwaar geweest. Je hebt alert moeten koersen. Wil je daar nu nog steeds staan? Maar Cancelara gaat zijn gele trui verspelen. Want de slotklim is zes kilometer en het gemiddelde stijgingspercentage is 8,5... Ja, dan kun je je borst nat maken en dan komen er zeker grote verschillen. Joris van den Bergen en gaat wat doen we aan die verbinding... zodat u hem straks in Radio Tour de France... oeps, dat mag ik eee. niet zeggen... Uh, in de sportzomer um, <hijf> gewoon goed kunt uh, beluisteren. Vanmiddag dus, ja. die etappe. Jij wil in dit is Radio 1 komen, hè? <hijf> <zie> <hijf> we gaan naar Marlou van Rijn. Marlou van Rijn gaat uh, op de Paralympics goud winnen voor Nederland. Uh, op de 100 en de 200 meter, uh, volgens mij... Marloem, alle gekheid op een stokje. In twee jaar twee jaar geleden begon je met het rennen op blades. Uh, nu ga je naar de Paralympics toe. Wat moet je doen? Wat moet je je ontzeggen om zover te kunnen komen? Nou, voor mij was het gewoon heel erg zo dat ik wilde heel graag naar Londen. Dus uh, ja, vorige winter zijn we echt, heb ik met mijn coach gesproken. En van, gaat het, uh, is het haalbaar? Ik hm. dacht, nou, het komt waarschijnlijk te vroeg, maar we gaan er gewoon een gooi naar doen. Ik wilde heel graag een gooi ernaar doen. Ja. En uh, nou ja, dus ik heb gewoon keihard getraind. En wat uh, betekent dat in de praktijk? Sta je echt elke dag op de baan? Ja, eigenlijk wel. In ieder geval iedere dag met mijn sport bezig. Ja. Ik heb school ook uh, op een laag pitje gezet. Wat, wat doe je? Ik uh, studeer aan Jan Cruijff University, commerciële economie. Commerciële economie, precies. Ja. Uh, niet straks een, een betaler omdat je te lang uh, doorgesport nou, hebt. Nou, ik hoop gestudeerd. het uh, binnen vijf jaar afgerond te okay. hebben. Hé, <laughs> hey, maar nog even terug. Hoeveel uur per dag? Wat, wat, wat doe je? Wat is je inspanning zo per dag? Nou, het is in ieder geval twee keer trainen per dag. Zo rond twee uur. Ja. Waar natuurlijk uh, ja, de gewone looptrainingen, springtrainingen, krachttraining, uh, et cetera. God, Sidoi. Ja. En sociaal leven, is dat er nog? Nou, het is uh, aanwezig, maar ja? ik ga niet meer uit. Geen vrienden, geen vriendinnen? Niks. Nou, ik heb wel vrienden en vriendinnen, maar, ja, maar alleen die op zie het <laughs> weinig. Ja. Ja. Michael, die topsporters, zijn die uh, geschikt om in het bedrijfsleven aan de slag te gaan? Ja, denk ik zeker. Wat een inspiratie. En ik denk dat... Uh, dat komt er zo vanzelfsprekend uit, daar kunnen wij veel van leren. Dus uh, heel graag, kom maar. <laughs> Kijk eens al. Nou, meteen een baan aangeboden bij Cities in M-Hotels. Dat is toch prettig. Even nog uh, naar u, meneer, meneer Levy. Want uh, we zeiden net al, het vierde uh, filiaal Glasgow is geopend. Wat staat er verder op de rol? Want volgens mij, ik zag op de site ook New York uh, zit er aan te komen. Hè? Ja, wij zijn uh, nog bezig. Uh, Londen was de laatste editie nu. En daar zijn er nog drie uh, die daar komen. Ja, um, allemaal rond de city. En dan zijn we uh, in New York bezig, op Times Square en in uh, Soho, op Bowery Street. Op Times Square en in Soho. Ja. Dus inmiddels in de mooie wijk en, en ook nog high chic. Ja. Dat is een hartstikke dure locatie, Times Square, of niet? Ja, het zijn uh, goede locaties. Dan moet je wel voelingen hebben. En dan over. moeten die prijzen weer omhoog. Nee, de prijzen proberen we heel <laughs> scherp te houden. Dus, maar op Times ja. Square is dat niet moeilijk, want er is alles zo ontzettend duur. Precies, dus, <laughs> dus daar kan je affordable je. is al heel snel bereikt. Ja, nee, daar gaan, gaan we voor zorgen dat dat uh, helemaal in, in toon blijft. Ja. En uh, we zijn ook bezig in uh, Rotterdam. Mm -hmm. Dus uh, Blaak en de Oude Haven, heel mooi project. Ja. En uh, op Charles de Gaulle. Ja, ik, hoor nog niet, ik hoor nog niet Dubai, ik hoor nog niet China, ik hoor nog geen Briklanden. nog. Uh, we zijn wel aan het flirten met het oosten, dus ja, uh, stay tuned. Flirten sorry. met het oosten, <laughs> ja, hoe doe je dat nou weer? Ja, ja dat is heel interessant. Dan kan je, ja? Uh, ja, is leuk. Dat is een aparte manier van zaken doen? Uh, denk ik wel. Ik denk dat je moet realiseren dat uh, dat zijn culturen... en dat zijn uh, toch uh, locaties waar je dat niet even zelf allemaal aan kan. En je moet je realiseren dat je goede partners daar nodig hebt. Ja je wel, Van Citizen M Hotels, dankjewel. dus ook in Amsterdam. En Marloe van Rijn, gauw op plak. Gaat hij er komen? Ga oh, ja zeggen. Kom op. Ik heb het al een keer ja gezegd. Ja, ik ja, ja, heb ja, kom op. Een beetje, een beetje geloof in jezelf. Ja, dat heb ik zeker. Dat dacht ik ook. Dankjewel en we wensen je ontzettend veel succes. Eerste week van september ga je in Londen los. Dankjewel. En wie is daar binnengekomen? Jack van Gelder. Jack van Gelder. Dat gezellig. Dat is leuk. Ja, wat heb je met Jeroen Stomphorst gedaan? Uh, die heb ik op vakantie gestuurd. Die was, die was er aan er. Zag je het niet? Een enorme ja, roodspil zoog. Ja, het is meer ging meer. gewoon niet meer. Ja. Ja. Wat gaan we doen? Nou ja, we gaan natuurlijk vanmiddag een hele mooie middag beleven. De Tour ja, de, de France, uh, mooie etappe. Met uh, een finish bergop. Kool uh, van de eerste categorie. Dus dat wordt heel spannend. Men zegt daar kan je de Tour niet winnen, maar je kan hem wel verliezen. En daar zijn wij, wat Nederland betreft, redelijk goed in. Dus ik ben heel benieuwd. Uh, en we krijgen een, een mooie tennisfinale uh, bij de dames. Bij de dames. Ja, we krijgen die, die Poolse waarvan uh, eigenlijk uh, tot op heden. eigenlijk de, de, de, de algemene sportlief hebben er niet veel uh, van wist. Radwanska, maar wel derde van de wereld tegen Serena Williams. Ze kan Williams. er maar één worden als ze Ze winnt. kan er maar één worden. Dus het wordt een hele leuke, spannende ja. partij. En laten we hopen dat ze fysiek in orde blijft. Ze had wat problemen. Hm. Uh, maar vermoedelijk zal Serena Williams met haar ervaring en uh, met haar geweld... Maar toch wel wegtikken. Het is ja. natuurlijk een bijzondere finale. Het is een, de kleine tegen de grote, dat is het toch een beetje. Ja, dat klopt. Dat David tegen Goliath. Ja, maar dat, je weet uh, dat het uh, heel uh, verrassend kan aflopen. Ja, Goliath, precies. Ja, ja, Misschien ja, ja, leert ja, ja, ja, dat, ja, dat zelfs Goliath ook. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Dat is wel eens eerder vertoond. Ja. Heel mooi. En de uh, fietsen, zien we nog Nederlanders voor in de beetje Ja, weer. laten we het hopen. Echt echte klimmers, hè? Nou ja, maar ik hoop dat, uh, dat men een beetje om de beurt gaat aanvallen. Dat men ja. echt gewoon vanuit het hart gaat rijden... en niet vanuit de tactiek. Dan zou het best eens leuk kunnen worden. Het is natuurlijk gisteren een hele teleurstellende dag geworden met veel verdriet en veel uh, rampspoed en, en Wout Poels... die nog uh, op intensive care op ligt. Intensive uh, care we net ja, dat is buitengewoon, uh, buitengewoon vervelend. Dus laten we hopen dat, dat dat met hem in ieder geval goed gaat... en dan is het sportieve resultaat wat minder belangrijk, denk ik. Zometeen Jack van Gelder en Govert van Braken. Ja, die is er ook. Die is dat de shirt? Precies, dus is die aan het op hangen. Precies, en het 10 uur. Ja. Oh, okay. Herinnert u zich dit nog? Maarten van der Weide wordt olympisch kampioen...